Een deel ervan stond op een privérekening van Parelberg in Zwitserland. Parelberg ontkent dat het om afpersingsgeld gaat. Volgens hem zijn het gewone zakelijke betalingen. De Serious Request-actie van Radio 3FM wordt eind dit jaar in Eindhoven gehouden. Drie DJ's van de radiozender laten zich een aantal dagen zonder eten opsluiten in het glazen huis. Ze proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis.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 Nee, het was echt een totale verrassing. Ik wist dat ik naar voren moest komen voor mijn onderscheiding voor 25 jaar vrijwilliger. daarna moesten we weer opeens terugkomen... ...en toen uh, zagen we al dat dus de familie binnen kon lopen... En ja, dat was een hele verrassing natuurlijk. En uh, ja, dat dat opeens de burgemeester werd kunnen uitraken, ...was echt uh, een hele verrassing. Ik wist echt nergens van nee. <laughs> Wat voor werk doe je precies bij de brandweer van Zandvoort?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 Of dat de melden verplaatst moeten worden uh, verder van de douche af. Dus dan gaan ze wel richting het welzijn. Weten ze dat we komen of niet? Nee, ik kondig mij maar nooit aan voor dit soort uh, meldingen. Want uh, dan uh, gaan ze alles al zelf doen. Uh, normaal moeten ze het al goed gedaan hebben. Dus dit soort uh, activiteiten meld ik mij niet van. Als je iets ziet wat niet in orde is, hoe lang krijgen ze dan?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 Through the middle of my head, only you, cool, my dear.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 jaarlijkse controles. Daarmee wordt dus... was is dus een deur waardoor dat uh, kan gebeuren, dat mensen dus via de buitenlucht via het balkon naar nou, het veiligheidstraphuis kunnen. Die deur is met een akoestisch alarmpje beveiligd, zodat uh, niet iedereen zomaar in de privacy van bewoners of van gasten dus geschaad zou kunnen worden. Oké, okay, dus dit als er een brand is of ik reeks andere toestand aan de toestand, het gaat, maar het de brand af en dan uh, gaat iedereen uh, netjes op.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 om het schot weg te halen. Dus je kan nu weer één weg zonder obstakels zo naar het andere trap toe. En zo wordt het dus. ja, te zijn. Dat is inderdaad prima, zo'n goede samenwerking, gewoon vriendelijk en gevoel en jullie doen ook aan west westen. Dus, uh, dus uh, hartstikke goed. Nou, de, wat uh, de situatie wel heel apart maakt is dat niet het hele gebouw alleen een hotel is.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 Uh, elk jaar. Uh, sinds het gebruikbesluit van 2008 mogen de brandblussers uh, één keer in de twee jaar gekeurd worden. Ja, dat is best een uh, pittig prijsje, denk ik, als er iemand uh, moet komen. En uh, dat is er natuurlijk niet één. Er zijn op iedere afdeling. Uh, hoeveel zijn er eigenlijk op iedere afdeling? Op de uh, dat ligt eraan hoe, uh, hoe groot het pand is. Uh, dus uh, ja, het is verschillend. We okay, ja, ja. Zijn nu in een kamer van de hotelbouwers? Wat doen jullie hier?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 Nou, uh, elke dag uh, zit hier uh, BNV, er dus zit een vertraging in. S'avonds s het s'nachts niet. Er zit eigenlijk niemand bij de receptie. Nou, die kan op dat moment niet kijken, dus er zit ook geen vertraging in. het moment dat de stoom erin komt, dan melden we dat geactiveerd. Gaat de installatie af en dan meldt hem door naar de brandweer. En de brandweer komt uh, s'nachts hier naartoe om te kijken wat er aan de hand is. Ik had het over BHV, uh, wat is dat precies? Het is de bedrijfshulpsverlening, Dat zijn personeelsleden die een bepaalde opleiding hebben ja, gehad.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 Dus vandaar dat wij uh, altijd komen voor een naakcontrole. Maar het kan toch in de spouwmuren doorgaan hè? en dan zien wij als leeg helemaal niet. En dan zijn dus tijdens de buren huizen uh, gegeven. Ja, dat klopt. Dus uh, vandaar dat wij het dus altijd eventjes een naakcontrole willen doen. Oh, perfect, hartstikke goed. Ja, dat vinden wij ook. No need, no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker.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 Fucker. leek eigenlijk. Uh, we zijn de tijd met elkaar opgetrokken, uh, leek de samenwerking met Prima dus een groot weer een best resultaat.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 I shined upon her head.